In het Circus Theater in Scheveningen is het Koninkrijksconcert aan de gang... in het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Het concert begon met het Wilhelmus, gezongen door een groep kinderen. Verder zijn er optredens van Karel Emerald, Guus Meeuwers... Brigitte Kaandorp en Karel Kraaienhoff. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn bij het concert... samen met andere leden van de koninklijke familie. In Geldrop heeft korte tijd brand gewoed in een tankstation. Oorzaak was een auto die onder de overkapping van het tankstation in brand vloog... Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De overkapping en de winkel bij het pompstation liepen lichte schade op. De brand in Gelderop trok veel kijkers. Politie en brandweer hadden moeite de mensen weg te houden. In Italië is bij een wedstrijd ter nagedachtenis aan een verongelukte motorcoureur. een van de deelnemers om het leven gekomen. Met de wedstrijd werd de Italiaanse rijder Marco Simoncelli herdacht... die in 2011 omkwam tijdens een race in Maleisië... Vandaag kwam de Italiaanse rijder Doriano Romboni tijdens de wedstrijd ten val... en werd geschept door een andere motor. De 45-jarige motorcoureur overleed later in een ziekenhuis in de buurt van Rome. In de eredivisie heeft Pec Zwolle thuis gelijk gespeeld tegen RKC Waalwijk. Het werd 1-1. Het was voor de Zwollse ploeg het vierde gelijkspel op rij. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog... tegen de ochtendkans op motregen...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 nog steeds 1-0 voor NAC. En we zien hetzelfde beeld in de tweede helft als in het laatste halfuur van de eerste. FC Groningen heeft de bal, maar weet eigenlijk niet wat het ermee moet doen. Want is aanvallend ongevaarlijk. Waardoor NAC, dat op de counter speelt, de beste kansen krijgt. Net nog een heel goed schot gezien van Danny Verbeek. Die à la een moderne vorm van Arjen Robben buitenom dreigde. Binnenom ging en de bal net voorlangs schoot. NAC leidt na een uur voetbal met 1-0 tegen Groningen. Heerenveen gaf even gas in de tweede helft, maar nu weer gewoon op de rem. Andy. Nou, op de rem. Nou, uh, Go Ate Eagles probeert een beetje over de klap heen te komen. Uh, lukt nog niet echt, want uh, Heerenveen staat nog altijd met 2-1 voor. En de volgende wedstrijd is Heracles tegen FC Utrecht. Bastiglijk. 0-0. Utrecht is wat dreigender geweest. Heeft via Toornstra een flinke kans gekregen ook. Voorgezet van Bulthuis nadat de aanval van Utrecht eigenlijk al afgeslagen werd. Maar... Ayoub de opening opnieuw vond en het ging echt maar centimeters naast. En diezelfde Ayoub dat was even het bruggetje, ligt nu na een flinke tackle van Kwanza... die daar merkwaardig genoeg geen gele kaart voor krijgt, geblesseerd op de grond. En dat kan er, terwijl er al warmlopers gesignaleerd zijn langs de lijn voor Utrecht, ook allemaal nog wel bij. tell you everything of line, of Sit around and wonder what tomorrow will bring end line, Maybe a diamond man Well, it's all right Even if they say you're wrong Well, it's all right Sometimes you gotta be strong Somewhere down the road When somebody plays the end of the line. The Purple Haze Well it's Happy to feel that At the end of the fight And it don't matter If you're by my side Travelling Wilburys met The End of the Line. Nou nog lekker voetbal. Bij Andy soms? Misschien. Uh, 66 en een half minuut gespeeld. 2-1. Heerenveen leidt tegen Ahead. Uh, natuurlijk is het een mooie voorsprong. Maar hij is fragiel. Alhoewel, uh, Marnix Kolder is eruit gegaan bij... Uh, go ahead met een blessure. Hij werd vervangen door Joey Godet. En zojuist de tweede wissel aan de kant van uh, de Deventenaren van Foukeboy. Want Jeffrey Rijsdijk is gekomen om Lamboy te vervangen. En dat uh, betekent een iets aanvallender uh, uh, go ahead. Zal ook moeten. 2-1 achter. En we zitten al uh, halverwege de tweede helft Als uh, Antonia de bal heeft en de bal even terug moet spelen. Doet dat goed. En dan gaat de bal naar de Linde. Van de Linde in de middencirkel. Zoekt en loopt er maar naar voren. Want hij heeft uh, eigenlijk alle ruimte. En nog meer ruimte. En schiet dan. En dan via een speler. In dit geval Luciano Slagveer gaat de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Go with Eagles. Misschien dat uit dit soort momenten er iets leuks kan komen. Want Bart Vriends gaat mee naar voren. Die kan aardig koppen. En dan uh, uh, wordt de hoekschop vanaf de linkerkant genomen door de aanvoerder. En uh, dat is de andere centrale verdediger van de Linde. Job van der Linde, Die een goede trap in het uh, linkerbeen heeft. En vanaf de linkerkant ook die hoekschop neemt. Dan komt die bal voor het doel. En bijna bij Vriends. Die kan het niet koppen. Wordt de bal met moeite uitverdedigd. Opgevangen door Antonia. Die brengt hem weer in. En daar komt de mogelijkheid. Nee, overtreding. Ja, dat is goed gezien. En uh, een gele kaart. Ja, men wil zelfs een beetje rood. Maar dat zou onterecht zijn. Gele kaart voor Mitchell Dijks. Omdat hij uh, tegen. Tegenstander tegenhield die op weg was richting uh, uh, nou zeg maar het doel. Maar er waren nogal veel spelers van Heerenveen uh, in de buurt. En dus is het slechts een gele kaart voor van Michon Dijk's Maar ook een vrije trap op een uh, hele prettige plek. Want die bal ligt een meter of anderhalf buiten het strafschopgebied. Vanuit de keeper gezien aan de linkerkant. Uh, nou ja zeg maar links uit het midden. En Job van der Linden, de man van de hoekschop van zojuist. Gaat achter de bal. Heeft de bal klaargelegd en legt hem goed neer. Pieter Vink zegt wacht even op mijn fluitje. Want ik ga de muur op afstand zetten op 9,15 meter. En uh, dat gebeurt nu. Dat is nog wel een paar meter dan de muur zelf. Dacht dat ze mochten gaan staan. En nu worden ze dan keurig op, uh, op lijn gezet. Twee man van Go Ahead in de muur. Want Van der Linden, ik zei het net al, is links. En aan de rechterkant van de muur wordt nu een gat uh, gecreëerd door Go Ahead Eagles spelers. En daar moet hij Van der Linden de bal doorheen schieten. Daar komt de vrijdag trap. hij gaat door de muur. Maar wordt Wordt gepakt door keeper Christopher van Noordveld. Onderluid applaus van de fans hier in Heerenveen. 2-1, ook na 69 minuten voor Heerenveen Veen, tegen Nou, Groningen 1-0 moet toch spannend zijn, Arman? Ja, dat vind ik niet. Het is uh, nog steeds een beetje gezapig, zoals het na het eerste kwartier in de eerste helft werd. Is het eigenlijk nog steeds, hoewel ik moet zeggen dat Groningen iets gevaarlijker wordt bij een 1-0 achterstand. Vooral Kierum, de recht buiten van Groningen, die heeft een aantal aardige acties laten zien. Eentje daarvan die werd zelfs heel gevaarlijk. Die kwam bij Zivkovic terecht. Maar die uh, gleed de bal een paar meter naast de goal van uh, Ten Rouwelaar. Waardoor het nog altijd 1-0 staat. Nakt dat heeft gewisseld. Nu een slechte terugspeelbal overigens van Groningen. Waar de invaller Perica die in de ploeg is gekomen voor de doelpuntenmaker Verbeek misschien iets mee kon doen. Maar we gaan eerst naar Bas Stigler. Ja, want Heracles komt op een 1-0 voorsprong in een fase waarin Utrecht dat met 10,5 speelt. 10,5 man, daarover later wat meer in de verdrukking komt. En Bel Hassani mag dan scoren na een half uurtje zo wordt het 1-0... Er gaat eigenlijk van alles mis. Toornstra die de bal eigenlijk te ver voor zich uitspeelt. Niet met een sliding dat de bal durft. De man eigenlijk maar weg laat lopen. Dan komt Linzen in balbezit. Dan gaat er van Utrecht ook eentje half naar de bal. Terwijl Linzen notabene nog uitglijdt. En die krijgt dan eigenlijk ook geen tegenstand. Dan kan er nog geschoten worden door Bruns. Dan heeft Ruiter nog een redding. En dan valt een rebound voor de voeten van Ilias Belhassani. Zijn eerste basisplaats van dit seizoen bij Heracles. En die schiet de bal dan in de korte hoek. En zo staat het dan ineens 1-0 voor Herakles na 27 minuten. En wat is nou dat verhaal van die 10,5 man? Nou ja, Ajoep. We noemden hem hier al Ajoep. Die na de overtreding van Kwanzaa, en er was een behoorlijke tik geblesseerd raakte. en Naar de kant moest. Daar werd verzorgd. Toch maar weer terugkwam en eigenlijk vanaf dat moment aan het hinkelen is. Hinken. Want die heeft echt pijn. En die gaat straks denk ik ook naar de kant. Maar Utrecht speelt echt met een... Nou ja, 10,5, en een half, omdat hij eigenlijk continu te laat is overal en bijna niet meer vooruit te branden is. Nu nog van afstand wil gaan schieten ook. Misschien dat hij als een tweede adem begon is. Dus nu komt er toch weer een klein dribbeltje. Maar dat heeft Utrecht in de fase hieraan voorafgaan toch voor problemen gesteld. Want de grip die Utrecht toch wel wat had in deze wedstrijd was echt 6, 7, 8 minuten totaal weg. Hoe dan ook, Ilias Belhassani scoorde. Doet dat met een droge schuiven waar Ruiter geen antwoord op heeft. En zo is het in Albelo 1-0 voor Heracles. Nou, het was niet leuk toch, in Reda. Dus uh, we konden er makkelijk even tussen komen bij haar man. Het leek me inderdaad heel verstandig. Uh, ik was gebleven bij een actie. Een te slechte terugspeelbal bij FC Groningen. Waar uh, de invaller Perica misschien iets mee kon doen, dacht ik. Maar hij kwam net te laat, waardoor Bizot... De bal kon oppakken. Perica, de huurling van Chelsea. De jonge Kroaat die er al drie in heeft liggen dit seizoen. Dus in de ploeg gekomen voor Danny Verbeek. Die het enige doelpunt van deze wedstrijd tot nu toe maakte. En kijken of Perica voor iets meer dreiging kan gaan zorgen bij NAC. Perica die loopt nu in de spits rond. Waardoor Leurling een linie is teruggezakt als FC Groningen. En NAC is het een ingooien mag gaan nemen op eigen helft. Halverwege die eigen helft. En de linkervleugelverdediger Kenny van der Weg gaat dat doen. Van der Weg zoekt vrije spelers. Maar niemand loopt zich eigenlijk vrij. Iedereen schokt een beetje naar voren. Van de weg gooit de bal dan ook zomaar naar een FC Groningen speler. Slecht gedaan van NAC. Groningen neemt over via Kappelhof. Halverwege de eigen helft. Kappelhof ziet dan de ruimte. Verlegt het spel naar de linkerkant naar Wijnaldum Die is mee opgekomen aan de rand van het strafschopgebied. Zoekt Hadouier op. Maar Hadouier doet dat goed. Drukt, uh, brengt hem Wijnaldem een beetje naar de hoekvlag toe. En uh, Wijnaldem die, uh, laat de bal uh, over de zijlijn spelen. Hadouier raakt hem als laatste waardoor Groningen mag gaan uh, ingooien. Groningen dat is wel iets beter begint te spelen de laatste 10 minuten. Vooral via Kierum, wat ik net al zei. Net nog een klein schotje gezien van die Kirim, De gevaarlijkste speler aan de kant van Groningen. Groningen dat nu via die ingooi van Wijnaldum probeert gevaarlijk te worden. Maar Zivkovic, de jonge spits, nog weinig van gezien. Die kan net niet aan de bal komen. Ten Rauwelaar pakt op. Hij heeft de doeltrap genomen voor Nak. Die zoekt het hoofd van Perica. Die wat langer is dan Lurling. Die... Het voorgaande uur in de spits rondliep. En Perica kan daar misschien voor iets meer kopkracht zorgen. En het kan in de counter wel eens gevaarlijk worden. Maar dat levert nu niks op. Want die bal die gaat zo over de zijlijn. Nak nou, mag wel ingooien na 70 minuten. De ploeg moet het nog 20 minuten volhouden. En dan heeft het gewonnen van Groningen. Het staat 1-0 voor. Heerenveen staat ook voor. En die het kan. Het gebeurt niet vaak dat een... Uh speler onder applaus uh, van het veld gaat, uh, maar dan een uh, smalend applaus. Rajiv van La Parra wordt uh, naar de kant gehaald door Marco van Basten zijn vervanger is Yannick Wildschut van La Parra, die geen goede wedstrijd speelde, geen bal uh, onder controle hield en dus uh, nu op de bank mag plaatsnemen. Datzelfde geldt ook voor de, de zeg maar, uh, nieuwe spits, Luciano Slagveer, die het uh, werk van Fim Bogus over moet nemen. Weinig van gezien en toch leidt. Heerenveen met 2-1 tegen uh, Go-Aid Eagles door een doelpunt van de middenvelder uh, De Roon. En een doelpunt van de verdediger Van Aanhold. Nog altijd 2-1. Eagles probeert wel van alles eraan te doen. Maar het wil nog niet uh, echt lukken in aanvallend opzicht. Buiten dan de vrije trap van Van der Linden die door de muur heen ging. Maar goed gepakt werd door Noordveld. Nu uh, in de diepte weg stuurt uh, uh, Wildschut. Maar ook goed verdedigd. En wat geeft hij? Hij geeft... Een achterbal, Pieter Vink. Hij wees, ik dacht dat het de corner was. Hij wees naar de achterlijn en geeft de, de, de doeltrap aan Go Ahead Eagles aan Eloy Room. 74 minuten gespeeld, nog 16 minuten te gaan. Eens kijken of dit uh, uh, iets kan opleveren als Go Ahead een beetje onder die klap uh, vandaan is gekomen. Want het was een klap hoor, uh, 9 minuten na rust, 2 doelpunten in, uh, zeg 5 minuten tijd en een 1-0 voorsprong zien verdwijnen. Nu is Go Ahead dus in de aanval via de rechterkant. Maar daar is uh, Dijks die de bal weer gewoon met uh, kerende post retour stuurt richting de helft van Go Ahead Eagles. De bal gaat via verdediger van Go Ahead over de zijlijn. Heerenveen mag gooien en staat voor met 2-1. Utrecht alweer met z'n 11, was Tegelen. Ja, want Ajoep is uh, wonderbaarlijk hersteld toch. Nadat nou, hij echt een flinke tik van kwansen kreeg. Ik vertelde dat, even naar, langs de kant zich moest laten verzorgen. En merkwaardig genoeg toen het veld in kwam en behalve fit oogde. En nu wel weer wat moeilijk loopt af en toe. Maar ook wel weer versnellingen plaats Dat dus je denkt, nou hij is er weer. Ik ben benieuwd of hij het kan volmaken. Of dat Wouters en Alvel in de rust toch maar besluiten om eruit te halen. Hoe dan ook, heeft dat in de fase voorafgaand aan de 1-0... Echt voor Utrecht ervoor gezorgd dat de grip die de ploeg had op de wedstrijd wat weg is gegaan. Terwijl nu Duplan wel handig wegdraait van de doelpuntenmaker. Bel Hassani op de helft van Heracles een kleine versnelling eruit gooit. En dan uiteindelijk wordt pootje gehaard. Klassiek. Dan is bij Herikles, uh, ik denk Bruns nog boos dat hij zegt wij spelen de bal. Maar daar is dan toch echt geen sprake van. Voor de mensen die vanavond nog naar een samenvatting gaan kijken. Let vooral op de snor van uh, Duplan. Want er zijn natuurlijk in de maand november mensen met snorren en snorren. Maar geloof u mij, hij heeft echt een snor. Dat ziet er weergeloos uit. De Snor heeft een vrij schop versierd voor Utrecht. Nou ja, versierd, terecht gekregen. En die gaat Toornstra nu nemen. En zo mogen de koppers van Utrecht de verdedigers weer mee. Bulthuis weer mee, Herings weer mee. Kijken of er wat te halen is. In dat laatste kwartiertje van deze eerste helft. 1-0 is het voor Heracles. Toornstra met de bal met de tweede paal. Keeper strekt zich. Nou moet echt tot het uiterste gaan om de bal uit de lucht te plukken. Pas weer, dat doet hij goed. Nou kijkt hij terwijl hij opstaat eigenlijk onmiddellijk of er voorin iets te halen valt omdat daar... Misschien beweging zou zijn bij snelle mensen als Rosheuvel, maar daar blijkt geen sprake van. En zo moeten opbouwen over de grond via Schenkerveld, via Kwanza, via Rienstra. En heeft Rienstra de bal te pakken. Een Bel Hassani aangespeeld. Die wordt opgejaagd door Papot. Bal terug naar Rienstra, terug naar Pasweer zelf. Utrecht probeert nu de tegenstander vast te zetten en daarmee te dwingen tot een lange bal. Die zijn dan per definitie voor Utrecht, want met de lengte van zij die zo even dus voorin stonden... is het onbegonnen werk voor de kleine aanvallers van Herakles, maar we gaan even weg uit Almelo. Ik weet niet waar we naartoe gaan, maar het klinkt spannend. Herman. We gaan naar Breda, want daar is het 2-0 geworden voor NAC. En dan is de wedstrijd toch wel gespeeld denk ik hoor. De goal is van de invaller. De Kroaat Stipe Perica die als invaller vaak scoort. En nu dat weer doet zijn vierde goal van het seizoen. En het was een eindstation Perica. Hij was het eindstation van een goede aanval van NAC. Waarbij een grote rol was weggelegd voor Anuar Hadouir. Hij had de bal aan de linkerkant van het stadsgebied. Hij gaf hem even terug op buis. En via een goede combinatie kwam hij terug bij Hadouir. Die aan de linkerkant een goede voorzet gaf. De bal werd nog verlengd zie ik in de herhaling door Seuntjes met het hoofd. En uh, zo kwam Perica helemaal vrij. 1 op 1 voor uh, keeper Bizot. Kappelof, centrale verdediger van Groningen, was hem kwijt. Perica kon de bal nog rustig aannemen. En kon hem ook heel rustig binnenschieten. Na 75 minuten zorgt Perica voor de 2-0. En ik denk dat hij nak de overwinning ook bezorgt tegen FC Groningen.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 Van heel vroeger, 1967, Elvis Presley met Guitar Man. En dan gaan we naar die Houtkamp. 2-1, de voorsprong voor Herenveen met nog 10 minuten te gaan. En ja, go ahead, het lijkt een beetje erop dat het pijpje leeg is... maar ze moeten nog even 10 minuten aanzetten. Nu dan misschien, nee. Bal in de diepte komt uh, niet aan, gegeven door uh, Schrooien. De linksback. Maar uh, ja, Go Ahead neemt uh, maar weer over. En ja, ze hebben wel gebeten, Herenveen. Twee keer. Maar ze bijten niet echt door. En daardoor staat het nog steeds maar 2-1 voor Herenveen tegen Go Ahead Eagles. En heeft Go Ahead nog altijd met een. Uh, ja, misschien zelfs wel een zondagschot. We zitten trouwens vlak voor de zondag. Dus waarom ook niet? Uh, zou het zomaar 2-2 kunnen worden? De bal gaat de diepte in. Naar nou, richting invaller. Uh, Rijsdijk, maar die kan niet bij de bal komen. dan rolt de bal over de achterlijn. dan gaat keeper Nordveld de bal weer in het spel brengen. Niet echt. Heel veel gebeurt in die tweede helft. Uh, buiten dan de doelpunten van Heerenveen. Al snel in de tweede helft. En daarna wel wat uh, kansjes en mogelijkheden. Met name voor de Vriezen. Uh, maar Go Ahead kan uh, nog weinig terug doen wat dat betreft. En heb ik uh, amper in de buurt van keeper Nordveld gezien. Buiten dan een goede vrije trap van Job van der Linden. Nordveld die de bal weer in het spel heeft gebracht. Lange trap naar voren. Richting Van der Linden. Die kopt de bal en dan uh, via Rijsdijk gaat de bal naar buiten naar Antonia. Antonia 1-2-tje. Uh, is hij snel? Ja, dat is hij. Maar net niet snel genoeg om de roon te passeren. Die glijdt de bal tot inborp. Vanaf de linkerkant, halverwege de helft van Herenveen, is het uh, Rijsdijk die dat gaat doen. Gooit de bal terug naar Schrooien, de linksback. Die speelt de bal naar Vriends. En alles nu zo'n beetje op de helft van Herenveen. Als Vriends uh, de bal naar de rechterkant speelt, waar. Uh, uh, Overgoor de bal uh, krijgt. En uh, die speelt hem naar Valkenburg. De maker van de enige goal van uh, Goet. Die gaat weer terug naar Van der Linden. En Van der Linden weer naar Overgoor. En dan gaat de bal naar de rechterkant. En daar uh, komt, uh, is er een hensbal. Ja, gezien. Door de scheidsrechter. En dan uh, de Roon die zich heel boos maakt. Of is het Ekreem? En uh, krijgt hij een gele kaart? Nee, zegt Vinkje. Maar ik wil wel dat je je mond voortaan houdt. Want uh, het is Ekreem. Uh, Ekrem die uh, uh, even een uitbranden krijgt van Pieter Vink. Dat hij niet zo moet uh, praten en uh, ageren tegen de beslissingen van de scheidsrechter. Er staat natuurlijk wel die vrije trap. Die ligt uh, halverwege Arman. Jij wat te melden. 2-1. De spanning is terug in Breda. Groningen scoort en ik denk dat het de invaller is. Texera, de Uruguayaan die de goal maakt, was een uh, goede actie uit een hoekschop van Kostic. Kiedem kreeg de bal. ...kapte een uh, verdediger van NAC uit. En in de kluts belandde die bal voor de voeten van een uh, Groningen speler. En dan is het of Texera of verdediger Kappeloff. Ik kijk even in de herhaling wie de bal als laatste raakt. Het is moeilijk te zien. Ze gaan allebei met hun uh, voet naar de bal. Ik hou het voorlopig even op Texera. Die naam wordt ook uh, omgeroepen hier in het stadion. Maar het zou ook uh, Kappelhof kunnen zijn. Hoe dan ook, uh, na 80 minuten is het 2-1 geworden. En dan heeft uh, Groningen nog een klein kwartier... Inclusief blessuretijd om hier dan toch nog een punt mee naar huis te nemen. Naar Groningen. Het staat dus 2-1. De goal is van Texera, denk ik. Hoe is het met Ajoep, eh, dokter Tegeler? Ayoub, ja, die is toch naar de kant. Hij heeft het een kwartiertje geprobeerd. En dat is niet gegaan. Uh, dan had ik gezegd, maar achteraf is het makkelijk. Had het maar wat eerder naar de kant gehaald. Want nu is Diemers gekomen. Dan staan er in ieder geval weer elf spelers bij Utrecht in het veld. Maar het leed is al geschiet. Het heeft niet direct ermee te maken gehad. Maar gevoelsmatig toch zeker indirect. Dat in die periode dat Ayoub Ajoep... Als een half mens over het veld shokte. Hierkles gescoord heeft via Belhassani. 1-0 e is nu de tussenstand. En dan nog even over die snor hè, waar ik het net over had. Ja, van uh, dit plan. Nou, in sommige films kun je dan echt meteen meedoen. En dan heb ik het niet over een figurante hè. Dan krijg je gewoon echt de hoofdrol meteen als je alleen al met zo'n snor binnenkomt. Dan weet je wel ongeveer hoe laat het is denk ik. Vijf minuten nog te gaan in de eerste helft. Balbezit voor Papot. Die verspeelt hem omdat hij verwacht dat het fluitje klinkt als hij in zijn rug wordt geduwd. Maar dat gebeurt niet. Dan komt er een kans zelfs voor Bruns. Maar er gaat ook een vlag omhoog voor buitenspel. En zo komt er helemaal geen kans voor Bruns. En mag Utrecht dat met de schrik vrij komt gewoon verder. Met een vrije schop die dan naar de Rijk gaat en weer terug naar de keeper. En dan heeft Herikles besloten om het eigenlijk allemaal zo in die slotfase van de eerste helft in die zin wel prima te vinden. Dat er wel twee zijn die nog wat druk willen zetten. Dat zijn dan Linse en Rosheuvel. Maar de bal kan er dan altijd wel tussendoor. Komt dan bij Markiet uit aan de rechterkant van het veld. Die probeert met de snor contact te zoeken. Want plan ziet de bal op vrij ruime afstand voorbij lopen. En dat betekent een ingooi voor de ploeg uit Almelo na 41 minuten. En een 1-0 voorsprong voor Herakles. Hoe lang heeft Go Ahead Eagles nog onder iets van te maken, Andy? Nou, niet, niet veel meer, want het is 3-1 geworden. Het schot van uh, Zieg wordt van richting veranderd op het moment dat je het aankondigt. En gaat uh, achter doelman Room. En zo is het 3-1 geworden, wedstrijd gespeeld. En daar kan uh, Ahead Eagles verder niets meer aan doen. Het leek erop dat ze nog op het gelijke hoogte kwamen. Na een prachtige vrije trap van Van der Linden. Die nog maar met heel veel moeite door Nordveld door, tot corner werd gewerkt. En uit die corner ook weer uh, vanaf de linkerkant genomen door die van der Linden. Was het. Uh, uh, uh, wie was dat? Valkenburg Die een enorme kans kreeg om de gelijkmaker binnen te koppen. Maar de bal net overkomt. En nu dan de 3-1. De doelpuntenmaker is uh, Hakim Ziyech. De man met de fluwele voeten. Die zo mooi kan voetballen en mooi kan schieten. Uh, de wissel, laatste wissel is daar Stefano Marzo. Komt er nog in. En wie gaat eruit is dat die uh, uh, doelpuntmaker inderdaad zeer gaat naar de kant. Het heeft allemaal weinig nut meer voor go Ahead. Helaas, helaas. Ze hadden meer verdiend na een goede eerste helft. Maar staan met 3-1 achter tegen Sportclub Heerenveen. Nakt nu met de rug tegen de muur daar man. Ja, we gaan de spannende laatste 10 minuten tegemoet. 2-1 uh, de voorsprong, dus nog steeds voor Nak. Net uh, de goal gemaakt door Groningen via Texera. Groningen dat nu een hoekschop uh, mag nemen aan de rechterkant van het veld. Kierum speelt de bal even terug op Kostic. Uh, Kostic zoekt dan uh, Texera. Maar die komt niet aan de bal omdat uh, Nak verdediger middenvelder volgens mij Seuntjes is dat, die werkt de bal over de achterlijn. Nieuwe hoekschop uh, voor Groningen. Veel protesten na die goal uh, van Texera namens Nakspelers. spelers Dat is ook wel terecht, omdat in de herhaling blijkt dat De Leeuw de uh, met de hand naar de bal gaat in de klus. En dat is dan eigenlijk gewoon Hens. Bramar zag het niet, terwijl we nu naar de hoekschop kijken van uh, Groningen. Dat uh, levert geen gevaar op. Maar die Hensbal van De Leeuw werd niet uh, geconstateerd door Bramar, Maar hij raakte de bal toch echt met de hand. En hij uh, bezorgde die bal toen bij Texera, die de bal vervolgens... Dus binnenschoot. De goal telde, maar ja, hij had eigenlijk afgefloten moeten worden. 2-1 dus voor NAC met nog 7 minuten officiële speeltijd. Er zal natuurlijk ook een paar minuten blessuretijd bij komen. Nak met Leurling nu rond de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld veel spelers van Groningen voor de bal. Wat ruimte dus voor Nak. Perica probeert aan de bal te komen. De Kroaat die de 2-0 maakt. Ik dacht dat hij de wedstrijd besliste. Vooral ook vanwege de aanvallende onmacht van Groningen in de eerste 75 minuten. Maar ja dan zie je maar. Er is maar één goal uit de kluts nodig om het toch weer spannend te maken hier in Breda. Nak heeft de ingooi via Seuntjes. Aan de linkerkant van het veld zoekt een vrije man. Vindt hij in Leurling. Leurling tegenover... Uh... Lurling moet dan terug. Gaat helemaal terug zelfs naar Kwakman. De centrale verdediger. Kwakman speelt weer vooruit. En dat is ook de juiste optie denk ik. Want Nak moet zich niet helemaal terug laten dringen. Want anders zou het de problemen voor zichzelf wel eens kunnen gaan vergroten. De ingooi is voor Nak. Lurling shokt natuurlijk rustig naar de bal. Op bent nog zes minuten op de klok heeft Nak geen haast meer. Lurling heeft de ingooi nu wel genomen. Daar lijkt Perica dan aan de bal te komen. Inderdaad, dat lukt. Geeft hem mee aan Lurling. Linkerkant van het veld. Geeft de voorzet ook. En die kan net niet worden binnengegleden door Sarpong. Gevaarlijk moment voor Nak. Dat nog steeds de bal heeft aan de rechterkant nu. En een voorzet wordt daar gegeven door de rover, is dat volgens mij. Maar daar kan Sarpong dan niet bij. Een bal belandt in de handen van Bizot. Die neemt de doeltrap. Groningen heeft nog zes minuten om de gelijkmaker te maken. Het staat 2 achter tegen Nak. Uh, Herakles en FC Utrecht zijn nog aan de eerste helft bezig. Bas Een minuutje nog. Herakles staat voor met 1-0 door de goal van Bel Hassani. Het schot uit de rebound in de korte hoek. Nadat nou, er bij Utrecht eigenlijk in de fase eraan voorafgaand... ...toch uh, tot 2-3 keer toen van alles was misgegaan. Ruiter nog één keer het antwoord had op een knal van Bruns. Maar de rebound niet meer kon tegenhouden. Utrecht heeft het geprobeerd zo even nog met een voorzet van Oor, Waar de ridder met een soort halve volley nog naartoe wilde. Waar de bal niet goed raakte. Tussendoor heeft Amoa nog een grote kans voor Herikles gekregen trouwens. Na nou, goed voorbereid het werk van Rosheuvel aan de rechterkant. Die eigenlijk telkens sneller is dan Bulthuis. Daar komt relatief veel gevaar vandaan. Maar Amoa, dat was toch ooit een trefzekere spits. maar de volkomen over de bal heen. Is eigenlijk geen schim meer van de Amoa die we kennen van jaren geleden. Ja, de jaren gaan tellen. En als je eigenlijk een aantal seizoenen pech hebt gehad, ook met blessures en misschien wat verkeerde keuzes en nauwelijks gespeeld hebt, helpt dat natuurlijk allemaal niet. Linsen nog een keer in de kopduel verzeild geraakt met Marquiet. Marquiet wint, kopt de bal over de zijlijn. Dat levert dan de ploeg uit Almelo, ook van de rood van de middenlijn, nog een ingooi op. De vierde official zegt, en dat wordt nu ook omgeroepen, een minuutje erbij. Die minuut loopt dan inmiddels en dan gaat Davidson de linksback van de de ingooi nemen. En zoekt dan maar naar Amoa. Die wordt makkelijk van de bal gezet en het kopduel met Marquiet. Er is uh, appel voor een overtreding, Komt er niet. Nog maar eens geprobeerd. Dan heeft Heracles de bal toch op het middenveld weer overgenomen. En kan Linsen beginnen aan een klein dribbeltje. Is er eigenlijk steun in een deel van het veld waar het aan de linkerkant heel druk is. Maar dan nu toch Amoma met grote stappen de uitweg gevonden heeft. En dan wel heel ver mag komen. Uiteindelijk stuit op Marquiet. Die de bal dan met een sliding over de zijlijn speelt. Bel Hassani gaat daar een ingooi nemen of laat hij het over aan Linsen. Dat laatste gaat gebeuren. Inmiddels is Amoa, die ten val was gekomen, weer overend gekrabbeld. En is daarmee aanspeelbaar ook. Met de ingooi, ter hoogte van de cornervlag Wil hij nou een vrije schop versieren? Dat lukt omdat Markiet er wel heel dom intrapt. Amoa is echt op zoek, nota bene, met zijn rug naar de goal. Naar een vrije schop. Daar waar hij helemaal niets meer met de bal kan. En Markiet... En dat is dan toch een beetje jeugdige onervarenheid. Trapt erin, geeft een heel klein duwtje, een heel klein zetje. Amoa gaat meteen naar de grond. En dat betekent daar waar het voor Utrecht volkomen onnodig is. Heracles nog een vrije schop krijgt met Linze achter de bal. In de laatste seconde van de extra tijd van deze eerste helft. Het is 1-0, wordt het 2-0. Nog voor rust, bal draait in en komt dan in de handen van Ruiter. En dat was het dan wat betreft de eerste helft. Herenveen uh, ja, heeft de uh, drie punten bijna binnen. En het kan wel eens een goed weekje worden. Want er is nog een wedstrijd in het verschiet. Uh, komende week tegen ADO. Uh, en... ja, ja, ze komen nu al richting de zesde plaats. En als je dan nog drie punten pakt, uit. wat niet makkelijk is op het uh, bekende kunstgras van uh, Den Haag. dan uh, kun je uh, heel aardig uh, gaan klimmen in één week tijd. En zeker als uh, straks Vim Bogersson weer terug is. Twee minuten extra tijd in de wedstrijd tussen Herenveen en Go Ahead. 3-1 de stand. Had al 4-5-1 kunnen zijn. Want Go Ahead heeft uh, de figuurlijke handdoek in de ring gegooid. En uh, dat betekent dat het uh, over en uit is voor het team van Foucault. En uh, dat is jammer, want ze hebben het zo aardig gedaan in deze wedstrijd. En eigenlijk wel ietsje meer verdiend dan die 3-1 achterstand. Met name in de eerste helft. goede kansen voor Houtkoop. Twee keer. Uh, een penalty die onthouden werd. En uh, in de tweede helft dan dat desastreuze begin voor Go-ahead. En het hele goede begin van de tweede helft voor Heerenveen. Met twee doelpunten in een minuutje of vijf tijd. En uh, dat levert dan de uiteindelijk 3-1 overwinning op. Omdat uh, Ziyech... Goed Goede voetballer, Nederlands paspoort. Dus als iemand een goede wedstrijd heeft gespeeld, dan lees ik op maandag dat hij het Nederlands elftal moet. Ik zou zeggen je dan maar in het Nederlands elftal. Uh, hij uh, heeft een goede wedstrijd weer gespeeld, die je. Een uh, leuke voetballer is dat. En scoorde de 3-1 voor Heerenveen. We zitten in de extra tijd. Nog een aanval met uh, Wildschut. Die komt uh, net niet in balbezit, omdat er goed verdedigd wordt door een vriend. Uh, en uh, die speelt dan de bal wel over de zijlijn. Is moe, is kapot, heeft zijn werk gedaan achterin. Heeft zijn slag weer geen kans gegeven. Maar ja, de doelpunten kwamen van hele andere mensen. Namelijk middenvelders en verdedigers. En daar is dan uh, weinig tegen te doen voor het team van Foukebouw. De seconde tikken weg en gaan maar vanuit 3-1 bij Sportclub Heerenveen. Ahead Eagles. Arman Afsarokloes zag... Zeg het maar. Wat zag ik? Oh, ik dacht dat je nog iets ging zeggen, Ron. Nee, ik zag dat het 2-1 staat nog steeds voor NAC. Wel uitsluit zo eindelijk over die tegengoal van Groningen. Want het was niet Texera en ook niet Kappeloff, wat ik even dacht. Maar Wijnaldum die samen met Texera met de voet naar de bal ging. En Wijnaldum die raakte de bal als laatst. En het doelpunt kwam dan ook op zijn naam. Hij maakte het 2-1 voor Groningen. Dat nog één minuut officiële speeltijd heeft om de gelijkmaker te maken. En is begonnen aan een slotoffensief. Dat heeft nog niet een hele grote kansen geresulteerd. Vooral omdat de eindpaas ontbreekt bij de Groningen Groningers. Net zelfs een uitbraak van Nak, waar Lurling de bal hoopte te stiften. Maar die bal ook over de goal van Bizot stifte. Groningen in balbezit aan de linkerkant van het veld terwijl de 90ste minuut loopt. Nu Kappel of aan de bal. En rond de middenlijn geeft de lange bal aan Botteguin. De centrale verdediger die nu even al spits opereert. Adorian de invallen met het schot. Maar dat schot uit de tweede lijn is niet goed. Gaat een paar meter over en naast de goal van ten Rouwelaar. Ten Rouwelaar die even geen bal heeft. Want de ballenjongen is heel verstandig als je een ballenjongen van NAC bent. Die geeft de bal even niet aan ten Rouwelaar. Die heeft er nu eindelijk eentje te pakken. Als de secondes wegtikken in het nadeel van FC Groningen. Dat op basis van het vertonen spel in de eerste 80 minuten eigenlijk ook geen punt verdient moet ik zeggen. Want de ploeg die viel mij erg tegen. Groningen dat er toch op een vijfde plaats staat in de eredivisie. Maar uh, creativiteit ontbrak bij die ploeg van uh, Erwin van der Looy. Er de waren te weinig goede acties van de buitenspelers. En ook op het middenveld gebeurde niet veel. Terwijl er nu drie minuten extra tijd uh, bij komen. Drie minuten waarin Groningen ondanks een slechte wedstrijd misschien toch een punt naar huis mee kan nemen. Groningen heeft nog steeds de bal. Nak komt er nu eventjes niet meer uit. Aan de rechterkant via Kostic. Kostic tegenover van de weg. Kostic met de voorzet. Kan er iemand koppen? Er kan niemand koppen. Bottingen probeert het wel. Maar die bal wordt weggewerkt. Als er nu een overtreding wordt gemaakt. En een penalty voor FC Groningen. Het zal toch niet waar zijn. Maar het gebeurt wel. Bramar wijst resoluut naar de stip. Sep de rover is namens NAC de ongelukkige. Want hij maakt de overtreding voor Nak volgens mij en krijgt nu ook een gele kaart van Braamhaar en dan komt er in de laatste minuut, de, nou ja de laatste minuut de blessuretijd loopt al zelfs de eerste minuut van die blessuretijd loopt al krijgt FC Groningen een strafschop. Ik ga nu in de herhaling op mijn scherm kijken of dat terecht is. De afvallende bal uit een hoekschop komt bij Wijnaldum en de rover. Ja, hij loopt dan wat onbehouden tegen hem aan. Maar goed, het is wel heel licht contact. En dan gaat Wijnaldum natuurlijk heel graag naar de grond. Ja, je kan hem geven. Brama doet het. Het is geen zware overtreding. Maar Bramar vindt het voldoende voor een strafschop. En dan kan Groningen dus via Michael de Leeuw... die de bal nu heeft neergelegd. Michael de Leeuw die een hele slechte wedstrijd speelt. Weinig heeft laten zien. Maar die leg de wedstrijd nu zomaar kan omdraaien met deze strafschop die hij zo graag wil benutten. De Leeuw met de aanloop, De Leeuw met het schot en hij gaat erin rechtsboven in de kruising. Hele goede strafschop van De Leeuw. 2-2. Ongelooflijk. Er leek helemaal niks aan de hand voor NAC. Dat gewoon een goede wedstrijd speelde. En via Perica ook dachten volop buiten drie punten binnen te hebben. Maar toen was er dus die overtreding van De Rover. En ik moet zeggen dat De Leeuw heel cool blijft. Er zit toch veel druk op zo'n jongen die geen goede wedstrijd heeft gespeeld. Maar als je dan ziet hoe hij die strafschop binnenschiet, Dat is uh, toch wel uh, heel knap hoor moet ik zeggen. Gewoon hoog in de kruising. En dan, ja, dan kan je er weinig aan doen als doelman natuurlijk. Dan zit hij er gewoon in. En dan is het 2-2. Ik denk dat er nog een minuutje overblijft voor Nak. Om misschien toch nog iets te betekenen. En ik ga kijken of dat gebeurt. Maar nee, Groningen heeft nu de bal weer. Als er nog een minuut te spelen is, Nack mag ingooien. Nak dat gaat doen aan de rechterkant via de rover. De ongelukkige dus. De rover gooit in. Zoekt iemand in het strafschopgebied. Die bal wordt verlengd. En dan gaat er iemand liggen van Nak. En wil Nak nu een penalty? Krijgt hij niet. Bramar het weg. Jordi Buis gaat gewillig naar de grond. Maar Bramar vindt het niks. Doeltrap genomen door Bizot. Groningen dat nu hoopt nog een keertje naar voren te kunnen. Maar Nak neemt over via Gillissen, de invaller. Lange bal naar voren. Kan daar iemand voor nak in balbezit komen? Nee, dat lukt niet. Groningen heeft weer overgenomen via Manjasko, Ik denk nog een minuutje, anderhalf te spelen. Nak nu uh, inverwikkeld in een duel. Seuntjes is dat met Manjasko. De ingooi wordt gegeven door Brahmaar aan Nak. Aan de linkerkant met Seuntjes. Ik denk de laatste keer dat Nak naar voren mag. Leurling speelt terug op Seuntjes. Seuntjes aan de rechterkant moet een voorzet geven. Aan de linkerkant moet een voorzet geven, doet dat. Maar uh, of nee, Perica is dat, de man die de 2-0 maakte, kan niet aan de bal komen. Brahma loopt naar Bizot toe, geneemt de bal in zijn handen en fluit voor het laatst in deze wedstrijd. Die uh, heel lang heel saai was. Nak uh, kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een goal van Verbeek. En in de tweede helft leek de ploeg de wedstrijd uh, ook te beslissen via Perica. Maar uit een kluts kwam Groningen terug door een goal van Wijnaldum 2-1. En er was een benutte strafschop in de laatste minuut. De eerste minuut van de blessuretijd Die ervoor zorgde dat het hier in 2-2 eindigt. Groningen neemt een punt mee naar huis en zal zich de morele winnaar voelen van dit duel. Het eindigt hier in Breda tussen Nak en Groningen in 2-2. Drie wedstrijden zitten erop. Pek Zwolle, RKC, eindigt in 1-1. U hoorde NAC FC Groningen, 2-2. En Heerenveen tegen de Goa Eagles 3-1. En uh, het is uh, rust bij Heracles tegen FC Utrecht. De ruststand daar, 1-0. De Police met de Roxanne. Paxvolle RKC eindigde in 1-1 en Jeroen Guter vroeg aan Ron Jans, dat is de trainer van Paxvolle of zijn ploeg eigenlijk de kwaliteit misschien wel mist om te winnen. Nou, we hebben ook wel eens een wedstrijd gewonnen, zeker in het begin van, van de competitie. Maar ja, dit, dit, dit zijn van die vorige week speel je gelijk bij Groningen. Nou, daar hebben we gewoon een punt gewonnen. Maar dit is niet de eerste keer dat we gewoon punten laten liggen en dat is zo zonde. En dan zie je dat je eigenlijk 50 minuten herenmeester bent, wat pech hebt, het niet afrondt. Dat ook, ook zeker. En dan ja, een, een onoplettendheid. En de wedstrijd wordt van onze kant alleen maar minder. En moet je met 1-1 doen. En dat is, ja, dan krijg je inderdaad de conclusie van kunnen we nog wel winnen. Nou, dat gaan we zeker nog doen. Maar dit, dit zijn twee, twee gemiste punten. Toen je op de bank ging zitten aan het begin van de tweede helft, zou je dit niet hebben vermoed? Nou ja, ik was wel benieuwd of uh, eigenlijk uh, RKC meer naar voren zou gaan spelen. Maar ze hebben volgens mij tot die bal niet eens gehad in de tweede helft. En uh, nou ja, dan uh, zetten ze wel wat druk op de keeper. En volgens mij maakt Sander Duits uh, die maakt een overtreding. En uh, daarna uh, schat uh, Jesper Drost het verkeerd in. En uh, ja, Joachim, ik vind het toch wel een fenomeen uh, aan het worden zo. Uh, achter het stambeen en die jongen, hoe je ziet hoe die werkt. Ja, dat is wel uh, bewonderenswaardig. Maar 1-1. Uh, ja, en dan zie je dat daarna... Uh, we hebben zoveel energieën moeten stoppen... om uh, ze wat meer van de goal af te krijgen. Of in ieder geval proberen. Uh, en dan kunnen ze weer rustig aan doen, terugstrekken. En uh, ja, bij, bij ons werd het minder. En bij hun was het gewoon... Uh, ja, tevreden met 1-1. Ja, nou sterker nog. Jullie mogen op een gegeven moment ook nog wel blij zijn dat het niet 1-2 wordt zelfs. Ik was wel heel erg tegen de verhouding geweest, maar goed. Nou, ik ben er niet blij om hoor. Nee, oké, okay, ja, ik snap dat je met, die, met dat ene punt al staat te balen. Maar uh, het had nog zelfs slechter kunnen aflopen. Ja, nou, andersom, die had nog een keer een bal, uh, gelukkig ving uh, Boerum gewoon. Maar ik denk, oh jee, die draaide hem over de keeper heen. En uh, wij, wij begonnen toch wat foutjes te maken. Bart, uh, Bart van Hinden een keer met een uh, bal die hij wilde, wilde terugspelen. Dus het werd bij ons uh, steeds, uh, steeds moeilijker. En we hebben nog wat geprobeerd wat, wat, uh, wat te veranderen. En, uh, nou ja, uh, Boris uh, Razovic had sinds zijn debuut misschien metwinner kunnen worden. Een keer uit de draaien, en een keer met de kop. Maar uh, het mocht vandaag uh, niet lukken. Wat tref je dan aan in de kleedkamer na afloop van de wedstrijd? Ja, uh, te, te, teleurstelling. Uh, dat is uh, hartstikke duidelijk. Want, uh, maar al, al tijdens de wedstrijd zag je dat uh, de kopjes wat meer naar, uh, naar beneden gingen. En, uh, ja. Kijk, RKC is hartstikke tevreden, denk ik, met, uh, met dit punt... En wij niet. En, uh, that's it. en dat zit En dat is wel jammer, want uh, nou, die overwinningen heb je wel nodig... om echt bij de bovenste mee te doen. En uh, ja, ik, ik denk dat dit een seizoen kan worden... dat, dat wij misschien wel uh, nou, de beste prestatie ooit van, van Pek in, in de Eredivisie neerzetten. Maar dan hebben we vandaag absoluut slechte zaken gedaan. Ron Jans, de trainer van PEC, vol over de twee punten... die zijn ploeg miste tegen RKC door met 1-1 gelijk te spelen. Eens kijken hoe de trainer van RKC, Erwin Koeman, reageert. Je kunt het op twee manieren uitleggen na 45 minuten. Je kunt blij zijn dat het slechts 1-0 is. Je kunt ook zeggen van nou ja, hij valt heel laat, maar we gaan met een achterstand de rust in. Hoe heb je dat omgedraaid in die 15 minuten, waardoor RKC toch wat meer in de wedstrijd kwam? Nou, ten eerste vond ik die 1-0 was uh, meer dan verdiend voor Pek Zwolle. Vervelend voor ons dat de pas in blessuretijd van de eerste helft valt. Uh, op een heel slecht moment. Maar oké, okay, aan de andere kant, uh, ik denk dat we goed uh, aan de tweede helft begonnen. We scoren binnen vijf minuten, als ik me niet vergis, scoren we de 1-1. Dus uh, ja, dat was wel even lekker. Dat was een opsteker voor ons en die hadden we ook echt nodig. Ja, jullie gingen iets meer uh, naar voren toe uh, verdedigen. Wat eigenlijk Zwolle ook weer in de problemen bracht. Waardoor die goal ontstond. ja, dat klopt. Maar ja, okay, de, uh, vandaag leek het wel of we alleen maar achteruit liepen. En er zijn er een paar momenten geweest dat we vooruit liepen. En dat we speelden om niet te, uh, veel speelden om niet te verliezen. En dat zat een beetje in opgesloten vandaag in ons spel. Aan de andere kant, uh, kijk, vorige week win je van Feyenoord. En iedereen is in uh, Hosanna-stemming. En dan is een wedstrijd daarop is altijd uh, heel moeilijk. En ik vind uh, Pex Wolle qua voetbal uh, een van de betere teams van de eredivisie. En nou ja, oké, okay, uh, ik vind uh, Pex Zwolle was de betere vandaag. Die hadden misschien de overwinning uh, verdiend. Uh, maar wij pakken hier een punt en daarom zijn we heel blij. Het hadden er zelfs drie kunnen zijn. Ja, en oké, okay, als we aan de bal beter hadden gespeeld, hadden we het kunnen, beter kunnen uitspelen. En nog een schot van Kenny Andersen, die de keeper net pakt. Dat, waren, dat was voor ons geweldig geweest. Het was niet verdiend geweest als dat zou gebeuren. Alleen, nogmaals, wat je net zeggen, ja, wij zijn blij met dit punt. Ja, je zegt uh, Zwolle, een van de best voetballende ploegen in de Eredivisie, was in de eerste helft ook heel goed zichtbaar. Jullie kregen ook eigenlijk geen grip erop. Je Jullie konden het nauwelijks ontregelen. Ja, maar het heeft ook weer te maken met onderlinge coaching, eh, doordekken, eh, vanuit je eigen positie blijven voetballen, andere mensen doorsturen. Eh, en eh, daar hadden wij, dacht ik, met name in het laatste half uur van de eerste helft heel veel problemen mee. En eh, daar kwam een goed weg dat het op dat moment nog 0-0 bleef. Nou, een punt hier. Kunnen we omschrijven als een winstpunt, neem ik aan. Ja, klopt helemaal. Dat zei Erwin Koeman tegen Jeroen Gruiter. 1-1 werden dus bij Pax Wolle tegen RKC. Een mooi puntje voor RKC. Dat weer een puntje verder weg loopt van NEC, de hekkersluiter. Vier punten is het verschil nu, maar NEC speelt morgen natuurlijk nog. Uh, dat geluid wat we op de achtergrond hoorden was al vanuit Almelo. Herakles tegen FC Utrecht. Bastiglen wil heel graag vertellen dat het nog steeds 1-0 is. Ja, en nog veel meer ook. Want uh, er is wat boosheid ontstaan omdat Duplal. Na het oordeel van de fans op de tribune... ...iets te hard doorgaat in een duel met Schenkenveld. Dat vindt Schenkenveld zelf denk ik ook, want die wordt nu verzorgd. En uh, voor de rest uh, vindt Duplan dat in ieder geval niet. Sterker nog, die vindt dat zijn tegenstander zich aanstelt... ...en gaat met een opgeheven vingertje nog twee keer verhaal halen ook. En dan gaan we altijd maar eens kijken wat een herhaling zegt. De herhaling zegt dat Duplan nog wel met een laten we zeggen, uh, uh, uh, vol uh, vooruitgestrekt been opspringt... en dan in de landing niet heel erg zijn best doet om dat been ergens te laten neerkomen... waar hij zeker weet dat zijn tegenstander niet staat. Dus ik denk dat Schenkenveld, of hij nou wel of niet erg geraakt is, het valt wel mee volgens mij... toch in ieder geval uh, geschrokken is en dat de wijze waarop Duplan daar zijn tegenstander opzoekt in ieder geval niet kan. Wichler doet het af met, ik heb het eigenlijk niet zo goed gezien, dat is misschien maar verstandig. Schenkenveld gaat even naar de kant, maar dat is volgens mij meer voor de vorm... We zullen zo meteen wel weer terugkomen in het elftal. Utrecht wil, want dat is wel duidelijk geworden in het begin van deze tweede helft. Met dus de 1-0 achterstand. staat voor voordat de goal van Bel Hassani. Dat Utrecht in de tweede helft wel wil proberen om zo snel mogelijk druk te zetten op het doel van Herekles, Zo snel mogelijk in de buurt van het doel te komen. En weer de grip op de wedstrijd eigenlijk terug te krijgen die er in de eerste 20 minuten wel was. Totdat Ayoub geblesseerd raakte. Een kwartiertje aanmodderde. In die fase viel niet geheel toevallig ook de goal van de Almeloers. En daarna werd gewisseld. En dat heeft Utrecht ook allemaal geen goed gedaan. Bulthuis nu onderschept een almeloze aanval. Die moet dan een vervolg krijgen via Or. Die verspeelt de bal heel klungelig tussen twee tegenstanders in. Dan moet Bulthuis de bal opnieuw naar voren trappen. Dat doet hij in die zin nou behoren dat de bal wel naar voren gaat. Maar ook over de zijlijn. Dat levert dan Herakles een ingooi op. Halverwege de Utrechtse helft. Herakles heeft behalve de goal één grote kans gehad voor Amoa. Dat vertelde ik al. In de eerste helft maaide eigenlijk na goed voorbereid het werk van Rosheuvel over de bal heen. Dat was dan eigenlijk de beste kans met het doelpunt erbij die Heracles heeft gehad. Maar onbenut gebleven. En nu na 49 minuten maar eens kijken wat er aan de andere kant te halen valt. Met een verre ingooi die wordt weggekopt door Utrecht. Blijft hangen op de rand van het Wie Dan de verkeerde kant wordt opgekopt. En dan in de handen komt van de keeper Ruiter die daarmee het probleem wel neutraliseert. En ogenblikkelijk Marquita aanstuurt die de bal met WZO inlevert dan bij Rienstra. Zo komt Utrecht natuurlijk niet in de wedstrijd. Rienstra zeer sympathiek, levert de bal dan maar weer zomaar in. Ben Markiet, heel goed is het allemaal nog niet. Want wie weet wordt het nog wel spannend en spectaculair. En het tweede bedrijf, dat is het eerlijk gezegd nog niet geweest vanavond. 49 minuten onderweg, 1-0 voor Herakles. De waterpolovrouwen van het ravijn hebben hun derde wedstrijd... in het Euroleague toernooi verloren. De tegenstander was het Russische team Kinev Kirishi. Het werd maar liefst 20-8. Gisteren werd er ook al verloren van oegra shanti Mansiëks. Pop van de Tak praat nu met de coach van het ravijn, Rob Bijjeman. Je hoopt natuurlijk altijd te stunten, Rob, tegen zo'n Russische toploeg... maar heeft het er een moment in gezeten vanavond? Nee, geen enkel moment. Daar moeten we duidelijk over zijn. Vanaf het begin hadden uh, zij de overhand en uh, we hebben nooit een kans gehad. En ik vond onszelf te angstig spelen om, uh, om in ieder geval ook een mooie wedstrijd te, ervan te maken. Pas toen we echt in de uh, derde periode van anders zijn gaan verdedigen, veel feller... toen kwamen we wat in de wedstrijd. Maar ik vind dat de dames... Uh, wel gevochten hebben, maar op de verkeerde manier. Ja. Iets, uh, iets te veel ontzag naar de, een hele goede tegenstander, dat, dat is ook wel weer zo. Ja, toch, toch te veel respect dan? Ja, dat vind ik wel. Dat als ik het schieten zie, van hoe ze nu schieten naar deze keeper toe en hoe ze kunnen schieten, dan zie je dat daar toch heel veel twijfel en respect zit van oh, oh, als hij er maar ingaat in plaats van deze gaat erin. Dat vond ik wel het grote verschil met de wedstrijd van gisteren, dat we veel zekerder waren in het afmaken. En nu echt met te veel respect, ook te veel respect in de, in de man-meer-opstelling. Oh, ik word misschien wel aangevallen. En het probleem verleggen naar de ander. Dat is zonde. Ja, is een nederlaag met 12 doelpunten verschil dan ook te veel? Zelfs tegen zo'n Russische toploeg? Ja, dat, dat vind ik op zich niet nodig. Het is wel echt een toploeg. Ze spelen al jaren de finale van de Champions League. Maar je hoort niet met zoveel om, om je onordeel krijgen. Ja, acht doelpunten maken, daar ben ik nog wel tevreden over. Maar 20 tegen, dat vind ik wel, wel een beetje veel. Ja, maar die Prokofjeva bijvoorbeeld, die is wel heel goed hè? Ja, die willen wij volgend jaar wel hebben. Maar ik denk niet dat ze zal komen. Ze is echt goed. Ja. ja. ja die heeft er aardig op los gescoord. Uh, ja, Vervelend natuurlijk. Uh, maar is die nederlaag van gisteravond tegen die andere Russische ploeg eigenlijk niet pijnlijker voor jullie? Ja, die, die, daar zaten we heel goed in de wedstrijd. En dat is ook een ploeg die gewoon twee keer per dag traint. Uh, en, en, en daar hadden we echt de kansen, 8-8, 12-12 en uiteindelijk 13-12 verloren. En daar was de, de, de ploeg gewoon goed in de wedstrijd en daar hadden we tenminste een punt uh, moeten hebben. En dat was heel erg zonde en dat, dat zit hier ook natuurlijk in deze wedstrijd van ja, we waren er gisteren dichtbij. Deze wordt heel moeilijk, maar aan de andere kant als uh, Rapallo zo wint en wij winnen van Rapallo, dan zijn we nog steeds kansrijk om door te gaan. Bender Rapallo heeft Ravijn nog een, een aantal te schillen. De verloren finale van twee jaar geleden zit bij de meeste spelers nog heel, heel vers in het geheugen. Ja, dat was een pijnlijke aangelegenheid toen. Hè? Met een enorme voorsprong naar Italië. En dan toch die Europa Cup finale niet winnen uiteindelijk. Ja, hier met geloof ik met zes doelpunten verschillen. Mavs en daar met zeven verloren. En dat, uh... Ja, dat, dat, dat, dat was heel zuur en dat, dat zit nog steeds in de vereniging van, van wat is ons daarover komen. En die revanche gevoelens liggen er zeker. En uh, die nemen we morgen mee. Los of het nog van belang is willen ze die wedstrijd heel heel graag winnen. En ik denk dat ze dat ook wel meegenomen hebben in deze wedstrijd. Iets minder energie, iets minder beleving. Maar morgen zal die beleving er zeker wel zijn. Het zijn, uh, het zijn douwers, het zijn, uh, zijn uh, wel vechters mijn dames. Rob van het ravijn dat met 20-8 verloor van Kinef Kidici. Het is pas 1-0 bij Heracles tegen FC Utrecht. Dat is geen korfbal- of waterpolo-uitslag, Bastigler. Nee, bepaalt niet. Iedereen in Almelo zette zich zo even als schrap voor de 1-1. Die dan had moeten komen uit een vrije schop van Toornstra. Waarvan toch bekend is dat hij dat kan. Een beetje onhandige overtraining ging eraan vooraf. Net buiten het strafgebied van Schenkeveld. Die een beetje aan het duwen en trekken was met een van de Utrechtspitsers, Steve de Ridder. En nou werden ze denk ik allebei wel een beetje door elkaar vastgehouden. Maar Higgler oordeelde dat Schenkeveld dat in ieder geval als eerste deed. En gaf Utrecht een vrije schop. Toornstra weet normaal gesproken wel raad met dergelijke klusjes. Maar nu niet, want schoot de bal echt matig in de muur. Terwijl nu aan de andere kant Herikles probeert aan te vallen. Maar daar ziet dat de lange trap van achteruit wordt weggekopt. Door de verdedigers van Utrecht. Die door de lucht eigenlijk onverslaanbaar zijn. Maar over de grond wel kwetsbaar zijn gebleken. Dat geldt dus met name voor Bulthuis. Ik heb dat al een aantal keren gezegd. Dat is een... Prima linksback, maar vanavond heeft hij de handen meer dan vol aan Rosheuvel. Maar dan met name omdat Rosheuvel zo ongelooflijk snel is. Dat als je daar positioneel niet goed staat en dan sta je echt een half metertje fout. Dan ben je gezien en dat overkomt Bulthuis vanavond inmiddels al een keer of 4-5. Kortom, uh, attentie geboden en zeker voor Herings, de linker centrale verdediger die eigenlijk continu moet uitstappen. Met alle gevolgen van die. Nu slordigheid in de opbouw bij Utrecht. Dat kan er dan ook nog wel bij. Zodat uh, de ploeg via invaller Diemers, de vervanger dus van Ayoub die al naar de kant moet met de blessure... De bal uiteindelijk weer bij Heracles in het bezit komt. Dan uh, komt er een ingooi. Die wordt dan door Diemers onderschept. Dat is ook niet heel gelukkig allemaal. Die loopt eigenlijk half met de bal de verkeerde kant op. Glijdt hem dan over zijn eigen achterlijn. Daarmee onderschept hij wel een Almeloze aanval. Maar geeft hij wel een hoekschop weg. Zodat de Almelo's nu eens kunnen proeven of dat ook door de lucht eens een keer gevaarlijk zou kunnen worden. Daarvoor nemen zij Rienstra mee. En daarvoor nemen zij Schenkeveld mee. En daarvoor nemen zij ook Davidson mee. Ook daar dus eigenlijk allemaal verdedigers te Wierik zie ik er ook nog lopen. Ook allemaal verdedigers die dan moeten zorgen dat ze door de lucht een keer gevaarlijk kunnen worden. Hoekschop is slecht. Ik blijf ik onbegrijpelijk vinden dat een uh, hoekschop met een bal die stil ligt, dat is toch allemaal zo moeilijk niet, op een decimeter hoogte bij de eerste paal verschijnt. Waar die makkelijk door Utrecht kan worden weggewerkt. 54 minuten ruim spelen we in Almelo. De enige die scoorde is Bel Hassani, die speelt bij Heracles. En zo staat het 1-0. Tot nog even kijken als Steve de Ridder al dan niet de bal met de hand meeneemt en hem dan neerlegt voor Toornstra en die schiet hem erin. En nou is bij Herikles iedereen woest omdat de bal door de ridder met de hand zou zijn meegenomen. Maar als niemand fluit en vlacht dan kan je klagen tot je een ontsweegd. Maar dan zou je toch eerst moeten doorvoetballen. En daarna maar eens kijken of je de scheidsrechter nog met een bezoekje zou willen vereren. En Herikles doet dat een beetje verkeerd om. weer komt zijn dol eruit uit om de scheidsrechter dat nog maar eens duidelijk te maken. En krijgt zelfs nog geel. Maar ja, hij neemt de bal echt met de hand mee hoor, de ridder. Dat is in de herhaling wel duidelijk te zien. Steekt de arm helemaal uit. De bal rolt daar een beetje overheen. Heracles is boos en kijkt en klaagt. Maar de bal is breed gelegd op Toornstra. Die hem dan vanaf een meter of twintig gewoon binnenschiet. Langs een doelman die blijkbaar ook meer bezig is met is het Hens of niet. De bal wordt nog van richting veranderd zie ik overigens in de herhaling door Schenkenveld. Dat speelt dan ook nog zeker een rol waardoor de keeper op het verkeerde been staat. Hoe dan ook Heracles is boos en heeft recht om te klagen. Maar dat recht telt niet als de scheidsrechter niet fluit. En de bal gewoon in het doel ploft. En zo is het 1-1 bij Heracles Utrecht. En dan krijgt Jens Toornstra de goal achter zijn naam. Dat is al zijn vijfde van dit seizoen. Nogmaals een beetje geholpen. Of eigenlijk heel erg geholpen door Schenkeveld. Die de bal verrichting veranderde. En geel dus nog voor pas weer. Maar er zal nog wel het een en ander nagesproken worden over dit moment. Waarschijnlijk dat de Dennis Higgler niet ziet. Dat, uh, en zijn assistenten trouwens. Ze ook zijn weinig niet. assistenten dat, waarschijnlijk. Hè? Ja, waarschijnlijk. Uh, <laughs> je moet er waarschijnlijk veertien neerzetten. En we, we zeggen dan altijd: die constateren dan de dood. Maar uh, ja, je kan ook niet alles zien. We kunnen daar elke keer flauwe grapjes over maken. En dan ga ik toch een keer. Scheids- en grensrechters de hand boven het hoofd houden. Dat, als je het allemaal aan mensen overlaat. dan weet je één ding zeker: dat is dat we vroeger of later dingen missen. Kijk naar de wijze dat Toornstra de bal erin schiet. En ik een herhaling nodig heb om te constateren dat die bal nog via het lichaam van Schenkeveld gaat. Mm -hmm. En zij hebben die kans niet. Uh, dat wil ik dan toch even gezegd hebben. Hoe dan ook, hij zal er niet blij mee zijn, Hichler, na afloop de scheidsrechter. Want hij had moeten fluiten. En deed dat niet. En nu is het 1-1. Ik zal even vertellen wat er nog meer gebeurd is vanavond. Pek tegen RKC eindigt in 1-1. NAC Groningen eindigt in 2-2. En Heerenveen versloeg de Go Ahead Eagles met 3-1. Uh, dat betekent dat uh, Vitesse nog steeds aan kop gaat. 27 uit 14. Twente heeft 27 uit 15 is tweede. En Ajax 25 uit 14 is derde. Ja, en dan komt op de vijfde plaats uh, Groningen... heeft uh, maar één puntje erbij. Pek ook maar één puntje erbij, zesde. En onderin, ja, niet zo heel veel veranderd... want de meesten hebben nog niet gespeeld. Alleen RKC heeft... Heeft er een puntje bij. Staat nu 17 met 13 punten. En dat zijn er vier meer dan NEC, dat uh, 9 punten heeft. Maar dat speelt morgen nog wel. Heeft dus nog een wedstrijd te goed. Het is uh, bijna tijd om naar het NOS-journaal van 10 uh, uur te gaan. Naar Marielle Hagman. Dus dat doen we maar. Tenzij er nog iets gebeurt in Almelo. Nee, ik zie niks. Nee, nee Blijf daar uh, voorlopig even bij Herakles tegen FC Utrecht. 1-1. Tot zo. Morgen openen zich weer de deuren van de Pesttribune. ...Suzanne Bosman vertelt waarom ze het warme nest van RTL Nieuws heeft verlaten. Ja, de radio hè. Blijkbaar is er toch bij iedereen wel iets blijven hangen van... ...oh, het is de oude liefde. Ook een gesprek met voetbaltrainer Brian Roy... ...over het klaarstomen van een nieuwe generatie voetballers. De neus moet dezelfde kant opstaan en ego's tellen niet. Het moet echt elkaar helpen. En Ruud van Nistelrooy komt praten over zijn foundation voor jonge sporters. Ik heb die droom kunnen verwezenlijken, maar ik besef me ook dat het alleen heeft kunnen gebeuren... ...omdat ik wel de kans heb gekregen. Het geldt helaas niet voor alle kinderen...